De film Birdman heeft de Oscar gewonnen voor beste film en beste regie. Eddie Redmayne krijgt een Oscar voor zijn rol als fysicus Stephen Hawking... in de biografische film The Theory of Everything. De beste vrouwelijke hoofdrol is van Julianne Moore in Still Alice. De Nederlandse animatie Single Night Live greep naast het beeldje... die prijs ging naar de korte Disney-film Feast. Het lichaam dat gisterochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden is inderdaad van de vermiste Mariska Peters. Haar lichaam werd gevonden door spuurhonden die haar familie had ingezet. Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. Australië heeft nieuwe antiterreurmaatregelen genomen. zowel premier Abbott de paspoorten van mensen met een dubbele nationaliteit intrekken als zij een bedreiging vormen voor het land. De maatregelen volgen op het gijzelingsdrama in Sydney in december. Toen gijzelde een geradicaliseerde Iraanse asielzoeker bijna twintig mensen in een café. De man was bekend bij de Australische veiligheidsdiensten. In de Noord-Brabantse plaats Gießen woedt een grote brand in een pindafabriek. De brand breidt zich uit en vanwege de rook moeten mensen in de buurt ramen en deuren dicht houden. Twee werknemers hebben rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel behandeld. De combinatie van pindas en olie is zeer brandbaar, zegt de brandweer. Het weer, de neerslag trekt naar het oosten weg waarna op steeds meer plaatsen de zon gaat schijnen. Later vanmiddag en vanavond komen er buien, soms met onweer. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het en ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het is minder druk in de Randstad dan anders, vanwege de voorjaarsvakantie. Tocht aan de Files en de langste staan op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Voor Hoevelaken 5 kilometer richting Amsterdam bij Muiden Oost 3. De A2 Eindhoven Utrecht. Langzaam rijden en stilstaan. tussen de Afrits in Michels gestel en Weidenburg over 16 kilometer. Het is de nasleep van een aanrijding bij Zalbommel. Op de A13 naar rotterdam voor Delft 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda voor Knop en Kleinpolderplein 4. Richting Hoek van Holland staat er 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. Er staat een kapotte vrachtauto op de A29, bergen op Zoom Rotterdam. 3 kilometer vielen bij Barendrecht, de rechterrijstrook is dicht. En op de N57 naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zaterdagmiddag van C.F.M. gingen we terug naar 1983. Je hoorde de Nederlandse band Vitesse, dat was Rosaline. Ja, we schakelen live over naar het centrum van Sonvoort, naar Radio Stiphout. Aan de grote kroch natuurlijk. Goedemiddag. Goedemiddag, Albert Jan, met Frezer, Radio Stiphout. Hoi, ja, we dachten, we gaan je maar eens even bellen, want de, om alle paniek die toch een beetje in het dorp uh, gonst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 een tv nee er zal natuurlijk wel er wordt natuurlijk heel veel tv gekeken en, en dus mensen zullen best wel even uh, in de verwarring raken eigenlijk wat eigenlijk belangrijk is uh, dat mensen gewoon eerst het stappenplan erbij houden gewoon even uitzoeken wat hebben we voor televisie hebben we uh, een kaartje in de televisie of hebben we een losse ontvanger Nou, daar zijn twee hele duidelijke stappenplannen door Ziggo ook in, in meegeleverd in de, in de laatste brief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 Ja, dus, maar goed, die stappenplan, ik heb, ik heb het even bekeken, maar het ja. oogt nogal vrij duidelijk. Ja. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat als je wat ouder bent, dat je er geneigd bent om een beetje paniekerig te worden. Maar als je er gewoon even rustig voor gaat zitten, ja. is het, het hele, hele traject duurt ongeveer tien minuten. En ja. voordat alle zenders weer boven water zijn, dan ben je een half uur verder. Maar goed, ja. als je er even rustig voor gaat zitten, is het het best te doen. Ja. En anders, zoals jij al zei, dat steunpunt is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar waar mensen er ook mee te maken krijgen, is dat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 En de sun always shines on TV. 25 jaar. The FM. Ladies and gentlemen.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 It's too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.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 Nog heel veel lekkere muziek onderweg op de zaterdagmiddag bij CFM. Waaronder deze van Kit Kuyo en de Coconuts. Dit is de Stoel Pitchen. 2-0 stop bij C.V. Moria's eerste de show van Kit Kuyel en de Cocoa Dat was stoelpitchen gevolgd door Make More Sounds, Jacqueline Govaert. Jawel, de Kids Adventure Week is vanmorgen officieel geopend, Albertjan. En wel door Vin Damhof, onze nieuwe burgemeester. Kinderburgemeester. Ja, ja, ja. Maar hij is onze nieuwe burgemeester. Heb je de foto gezien van ja, hem? Ja, zeker. Die uh, amsketting om. Geweldig. Net echt, hè.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 Zo is het, dankjewel Albert Young. Zometeen uiteraard veel meer, zo rond tien over vier... over de Kids Adventure Week. Het is een zonnige zaterdagmiddag in hierzovoort... met heel veel lekkere muziek, waaronder deze van de Dobby Burras. Hier is de Long Train Running.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 Informatie? Iper Brune. Telefoonnummer 023 571 7878. 023 571 7878 of e-mail naar bestuur-apenstaatje-zandvoorts-mannenkoor.nl. bestuurapzandvoortsmannenkoor.nl. bestuur Zandvoortsmannenkoor.nl. Bestuur -zandvoorts Want het Zandvoortsmannenkoor heeft ook uw stem nodig. Ja, jij hebt een mooie stem, Albert Jan. Is het wat voor jou of niet? Een praatstem, geen zangstem. Nee, oké, okay, dat is waar. Nou, laat me even een klein stukje horen. Of het lukt. Ja, is komt er al. Heel goed. Dus meld je aan bij het Zandvoorts mannenkoor. Iedereen is van harte welkom.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 Zou dat in de gaten je kan Ook meekijken trouwens op wwwzfm livenl Ga je een kijkje nemen in de studio van de CFM aan de tolweg Tina? Zie je ziet kleine laatste. Hey baby,